Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland niet meedoet... aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Het weer, vannacht is het helder, minimaal rond 11 graden. Overdag weer vol op zon. De temperatuur stijgt naar 21 tot 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vier files, allemaal door wegwerkzaamheden. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Maarse en Breukelen 2 kilometer. En iets verderop, tussen Vinkenveen en Abkouden ook 2 kilometer. De A4 Delft richting Amsterdam, tussen Hoogmade en Roelevarensveen 2 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knopend Klaverpolder en de randweg Dordrecht. Ook daar staat 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Vanavond hadden wij GroenLinks links, Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis de gast. Die, ik herinnerde hem aan die uitspraak, je kunt wel, die, die gezegd heeft... je kunt wel mee blijven gaan in die Red race, maar als je wint ben je nog steeds een rat. Wat vindt u eigenlijk van die uitspraak? Heeft u dat zelf ook wel eens gehad, dat gevoel van... ja, ik, ik moet eigenlijk helemaal niet meedoen in die race? En heeft u toen anders aangepakt? Dat is eigenlijk een heel mooi uh, startpunt voor nieuwe gesprekken... met u als luisteraar, bel 0800 1121 en u kunt natuurlijk ook reageren op alles wat uh, te sprake is gekomen... over de toekomst van Europa. Gelooft u daarin dat het bij elkaar gehouden kan worden? Uh, bent u een beetje gerustgesteld of juist niet? Dat zijn allemaal onderwerpen die aan de orde mogen komen, groei... Is dat echt, echt nodig? Geloof erin? Um, nou. Hoe gaat u om met onheilsberichten over de toekomst van Europa? Maar die, die uitspraak over de Red Race vind ik ook wel interessant. 0801121 en natuurlijk ook naar e-mail, Kazaluna, Herman, goede nacht. Ja, uh, goede nacht. Ik ben Herman Eilering uit Groningen. Hallo. Eigenlijk over Europa beginnen, maar de red race waar ik ook wel iets over zeggen. Nou, zeg, zeg iets over die red race. Heb je, daar wel eens, heb, heb je het gevoel dat je daarin zit? Nou, nee, helemaal niet. Deze Meneer Bruikhuis gaf zelf een heel mooi voorbeeld. Hij zei: De buurman heeft een grote auto. Ja. Dan koop je gewoon een kleine auto en dan zeg je: Hoeveel geld hebben wij wel over? Of weet je waar wij op vakantie gaan? Nou, volgens mij is dat typisch red race gedrag. Want ik denk gewoon: Als je dan toch geld over hebt, werk dan wat minder. Geef wat meer feesten. Nodig de buren uit ondersteun creatieve projecten, werk wat minder... geniet wat meer, geef aandacht aan mensen... maak muziek, schilder, onderneem iets... ga uit eten, lees goede boeken, whatever. Ja. Nou, dat, dat, dat kan misschien ook allemaal wel. Nee, maar, maar dat is precies waar het om gaat. Dat, dat, dat mensen moeten eigenlijk op vakantie... omdat ze geld verdienen, maar... Als ze thuis blijven en ze geven gewoon feesten... Dus ze gaan de plaats van kroegers wat in en ze uit eten... dan verkennen ze hun eigen wereld, dan hoeven ze niet overal heen. En dat is ook, iedereen heeft steeds maar druk, want ik moet op vakantie en zo. Ja, en, en doe je dat ook? Nee, ik, ik, ik, ik, ik hou daar niet van. Waar <laughs> hou je je niet van? Nou, ik ga soms wel eens met de bus naar Schier. Uh, tenminste sinds kort al. Omdat een vriendin mij een keer mee daarheen... maar ik denk, nou, ga ik er wel eens een keer weer heen met heet weer. Hmm. Met de bus dan. Dan stap ik in de bus en dan stap ik op strand uit de bus. Dan donder ik de zee en dan ga ik met de bus weer terug. En dan ben ik weer thuis. Wat verbrand. Ja, nee, en dat is, ja, daar moet je ook nog mee oppassen. Ja, nee, maar goed. Dat Smeer is je al, gewoon in. Dat is al, dat, dat, zo ver durf ik nog wel te gaan maar als ik op vakantie... Maar ik hoef toch niet... Nee, maar ik bedoelde eigenlijk... Ben jij zo iemand die dan um, daar dus niet aan dure vakanties geld uitgeeft... omdat de buren dat ook willen, maar dat je dan wel feesten geeft? Nee, dat vind ik altijd... Dat vond ik vroeger altijd... Doe ik ik vond dat altijd zo had ik nog met iemand in een Porsche, zei hij van nou, wat vee ervan, hij trapt op de stad. Ik zei nou, hij bonkt en hij maakt lawaai. Nou, ik, ik viel helemaal niet meer in goede aarde. We waren net gaan kijken naar een, een hal met allemaal oude Rolls Royces, want dan hm. had er iemand verzameld, die was heel rijk. Maar ik zei, wat een mooie ruimte om dingen mee te doen. Ik viel al buiten <laughs> scope, ik vind dat allemaal zo stom. Doe jij niet mee aan de, aan de Red Race? Ik vind, ik vind het make-up voor een man, een Porsche. Hm. En een man hoeft geen make-up, dus uh, ja, ik, sorry, dat, ik vind dat, vond dat vroeger altijd al heel erg lang haar omdat het mooi stond. Het was protest, het was niet omdat het mooi stond, maar heel, heel veel deden lang haar omdat het mooi stond. Nou, ik vond het niet leuk. Hmm. Hmm. Maar goed, dat is de, de, de, zeg maar, de red race. Huh? Ja, en Europa. En Europa, dat is, uh, als ik met mensen praat in mijn omgeving over Europa, dan zeggen ze, zeggen ze zeg maar van, uh, je mag niet meer roken in de kroegen. En deze meneer zegt, de soevereiniteit, de identiteit en de autonomie is niet aangetast door Europa, maar iedereen in mijn omgeving. Ik kan ook niet meer bij een schaakclub uh, onder ik rook, uh, want dan moet ik daar buiten om een schikje te roken en dan mis ik een slag of zo. Dus ja. dat, ze hebben zoveel afgebroken door die ene wet. Maar dat is natuurlijk een vingeroefening van de Raad van Ministers in het nemen van beslissingen. En dan denken ze, nou lekker makkelijk, uh, makkelijk ding, daar zijn we het allemaal mee eens. Maar in Londen zijn al die pubs ook, uh, de hele gezelligheid gaat weg, dat ja identiteit. Maar dat zijn vingeroefeningen van de Europese Unie. Maar mensen zeggen nou, uh, ga maar weg. Dat is mijn, mijn omgeving. Dat, met deze meneer... Maar dat zijn toch beslissingen die we dan met z'n allen genomen hebben? Ja, nee. De raad van ministers kwam op enig moment bij elkaar en zei op de werkplek mag niet gerookt worden. Ja. En vervolgens hebben ze dat tot in extenso zo doorgevoerd dat ook een kroeg is ook een werkplek. Nou, dat mag er ook niet gerookt worden. Nee. Nou, als ze een goede afzuiger zouden doen, dan is het binnen een kroeg... Uh, uh, beter te ademen dan op, op de weg daarvoor, op de, waar de auto's rijden. Dus het gaat helemaal niet om dat het gezond is. Nee, je mag niet roken. Oh, dat heeft wel iets met de gezondheid te maken. Maar, nee, uh, um, waarom rook jij? Ik rook omdat ik in dienst heb gezeten. En toen zag ik bij mijn aswaai. Ik was daar iets eerder weggegaan. En zag ik dat mijn collega's waren als het ware levende geraamtes geworden. Die waren helemaal geknecht door de militaire dienst. En dan werd ik zo misselijk van de aanblik dat ik nog nooit gerookt had. Ja, behalve soms één trekje, dan werd ik misselijk van... Dan ik een heel pakje sigaretten en dan heb ik in één keer opgerookt... om die misselijkheid die ik zag bij de aanblik van hoe ja. de mensen... Waren, tot de robots waren omgevormd, dat die misselijkheid kon ik sindsdien... zeg maar, als ik dat snap, stop ik weer met roken. Dat... Oké, okay, nou, misschien is het daar nog wel. Misschien lukt het nog een keer. Herman, dankjewel. je Oké. Okay. Goeienacht in ieder geval. Ja. De, de Red Race. Zit je erin? Doe je er aan mee? Of ben je eruit gestapt? Dat van die, van die auto van de buurman... dat is er wel interessant. Ik, heb, ik las laatst een boek... volgens mij staat het in het boek van uh, Hubert Klaassen... Die, die hier ook de gast was... over het uh, Vrije Huis van Europa. Ah, nee, het, het Huis van de Vrijheid. Nu haal ik de dingen naar elkaar. Het Huis van de Vrijheid. Dat... Om je gelukkig te voelen, heb je een soort minimum nodig. Ik geloof dat dat ligt op, in Nederland op ongeveer 15.000, 20.000 euro. Dus meer hoef je niet... Als je, als je meer verdient, word je daar niet gelukkiger van. Waarom doen we dat dan toch? Meer willen verdienen? Omdat we niet onder de, willen doen voor de buurman. Dus daardoor raken we steeds maar in een soort race verwikkeld. Want als hij een grotere auto heeft en een groter huis, dan wil jij dat ook. Daar word je niet gelukkig van. Maar het moet, omdat... De buurman en de vrienden en zo dat ook doen. Dus daar zouden we best met z'n allen mee op kunnen houden. Nou, heeft u daar ervaringen mee of ideeën over? U kunt ook bellen 0800 1121. Of als u iets wil zeggen over de toekomst van Europa. Want met z'n allen zitten we ook in een wonderlijk proces. Meneer De Ruiter, goedenacht. Ja, goed, goed, goedenacht. Hallo. Ja, de argumenten... Uh... Het tegenhulp aan Griekenland die niet ter sprake komen zijn het volgende. De hele elitaire bovenlag in Griekenland, zeg maar de Nederlandse VVD, CDA en PvdA, die hebben jarenlang belasting ontdoken. 200 miljard op Zwitserse banken en 400 miljard op de Kamerrijn. ik begrijp het even niet. Bedoelt u nou die partijen in Griekenland of de Nederlandse partijen? Ik, ik, noem ze, ik noem ze, wat hier ook de elitaire okay. bovenlaag is, de drie de oude partijen noemen die. Oh, dat vindt u een soort uh, elitaire bovenlaag? Nou, dat, uh, ja, want die, uh, nou, dat is een, dat had, uh, een, dat is een die aanname. een zijn de baantjes ingepikt van de laatste jaren. En dan, dat zijn ook mensen in Griekenland die de medische stand, de vrije beroepen, de, de, de scheepvaart, de scheepsbouwindustrie, toerisme. Al die mensen die daarin gewerkt hebben in Griekenland. Die hebben de laatste 20, 30 jaar nooit belasting betaald. Allemaal de kapitaalvlucht naar Zwitserland en naar Cayman-Nederland. 600 miljard in totaal. Hmm. Laten ze eerst maar eens uh, dat geld terughalen. Voor okay. het argument: nooit, uh, nooit voor radio-televisie. Oké, okay. nou dat, dat, dat is dan bij deze uh, gecorrigeerd. Dat is, dat is gebeurd. En ik en, en, ja, en, wou het ook nog hebben over de uh, retwees in onze samenleving als yeah. uh, wij 48 keer per dag voor, de, voor voordat het nieuws begint reclame horen dat we alle, van alles moeten kopen en yeah. worden wij dat so, uh, uh, is brainwashing Wij worden gewoon uh, opgevoed tot consumenten we, uh, elke uh, 48 uur per, uh, per keer per dag en uh, worden we via de, uh, de radio en televisie wat we allemaal wel niet moeten doen om gelukkig te zijn mm. Dus hoe gaat u daar dan mee om? Want dan wordt, je wordt dus besteld. Nou, ik, ik, heb, ik, ik heb geleerd mij af te kunnen sluiten voor reclame. Hoe doe je dat? Gewoon, ja, ja dat heb ik aangeleerd. Ik weet niet eens hoe ik dat doe. Ik. Ik heb, maar ik, als je zegt, nou, ik heb vandaag ook wel twintig keer reclame gehoord. Ik, ik weet er niet meer van. Hmm. En, en, en als ik denk, dan, dan word je ook niet gedwongen om aan allerlei aankopen mee te doen. Ja, overigens... Denk ik dat je er uh, soms toch aan meedoet, ja. maar ik denk in wat mindere mate dan wanneer je heel ontvankelijk bent voor reclame. En heeft u zelf, want u, zit, zit u zelf ook in een soort, nou ja, race? Ik ben uh, 70 jaar, ik heb, uh, ja. ik heb van mijn 14 tot mijn, uh, ik heb 50 jaar gewerkt. Als wat? Ik heb qua functies en studie ook meer gedaan in die red race. Om oog, zogenaamd hoger op te komen en ja. meer te verdienen en gelukkiger te worden. Nou, het is de vraag stel ik me wel eens regelmatig of het gelukt is. Want ja. naast het materiële wat je dan misschien leuk vindt, laat je ook heel veel dingen zitten in de persoonlijke sfeer soms. Wat, wat voor dingen heeft u dan laten liggen? Nou, nou ik denk. Uh, het weet je wel, had ik wat meer met mijn familie moeten optrekken. Hm. En, en uh, ik nou ben, het, ben vrij actief geweest, altijd. Ook in, nou, in mijn avondstudietijd met vrijwilligerswerk. Ja, ja. Maar uh, ik denk, nou, ik bedoel. Er zijn, uh, de, de, elke medaille heeft een keerzijde. En ook het bereiken van een hoge functie door middel van studie. of hard werken en, uh, en dergelijke. Uh, elke medaille heeft een keerzijde. Want heeft, heeft u die, had u wel een hoge functie bereikt? Ja, ik ben juridisch medewerker geweest. Uh, ja. Uh, ja, als je dat een hoge, uh, nou, hoge ja, uh, ja. wilt noemen, ik, ik, ik, ik valt het nog wel meer denk ik. Nou, maar goed, goed genoeg in ieder geval. Maar toch, toch denken van, met enige spijt van, had ik dat misschien anders moeten doen? Nou ja, ook dat. En, uh, uh, ik zeg niet dat ik er volledig spijt van heb, maar... <coughs> ja, je hebt altijd wel af, uh, Als je visite wilde komen en ik zat voor een tentamen, dan moest ik die afbellen. Omdat ik geen tijd had om, hmm. uh, uh, vanwege mijn tentamens. Ja, lastig hè? Ja. Tja. En nu bent u wel gelukkig? Wat zegt u? Nu bent u wel gelukkig? Ja, soms wel of soms, Dat varieert. Ik ben niet gelukkig met onze, onze bureaucratie. Dat is een groot gevaar van de samenleving. Ik u een interview gelezen hebt met, met Dr. Meneus uh, in de Volkskrant. Nee, ik heb het niet gelezen. Dat is jammer, want die zegt... Uh, een lastige burger is een goede burger. Maar lastige burgers worden niet zo gewaardeerd door uh, de zittende macht, zeg maar. Ja. Sorry. Nou ja, dat is uh, wat dat betreft. Vind ik uh, uh, de ombudsman, nationale ombudsman eigenlijk. breng ik mij ook wel een hele lastige burger, dus ook een hele goede burger die daarvoor opkomt. Ja, voor ja nee, maar, maar het ging. Uh, het, het onderzoek van meneer Wintzinger over de verhouding tussen. De overheid en, en, en ja. de samenleving, de burgers. Ja, precies. Die is heel slecht. Die is heel slecht wegens heel veel egotripperij bij bestuurders. Ik word zelf in de af van Twente. Uh, ego egotripperij, bij bestuurders en, en ambtenaren. Ik denk ja. dat er een, een bestuurlijke arrogantie is die ongekend is in ja. Nederland. Oké. Okay. En wat zou je daar moeten doen, eigenlijk? Uh, ik denk dat je die mensen uh, moet omturnen om. om uh, uh, wat beter met, uh, met, met, met mensen om te gaan... en wat meer empathisch vermogen aan te kweken... hoe ze met burgers moeten omgaan. Ja. Gewoon empathisch. Dus je in kunnen leven in andere mensen. Ja. ja. Dat is eigenlijk een hele mooie functie. Heel mooie. Dat, dat is een hele mooie faculteit. Is dat zo? Ja, dat vind ik wel. Vind ik nou, laten we daar aan beginnen, meneer. Dan doen we dat bij deze vanaf nu. In okay, Ik u. Bedankt voor de zijn tijd. Ik, dank u, ik dank u wel, meneer de Ruiter. Goeienacht goeie nog. Dag. Inge, goeienacht. Goeienacht. Goeiemorgen, jongen. Goeiemorgen. Goeie hallo. Goeiemorgen. Die, uh, die meneer hiervoor zei je net iets heel goeds. Dan namelijk? Dat mensen mensen moeten helpen. Ja. ja. Om het op zijn jippenjannekes te zeggen... Heb jij, wat is het onderwerp wat je het meest interesseert? Die redrace, waar we misschien niet in moeten ja. willen zitten. Of, of Europa. Ja, of... die, die redrace. Ja. Daar ben ik uitgestapt. Wanneer? Uh, twee jaar geleden. Wat gebeurde er? Uh, crashdown. Computer kapot. Ja. En dan in een zogezegde. Jovi, weet je wel? Oh, Oké. Okay. Ja, dat, dat, okay, dan begrijp ik het. Ja. En dan hoor ik al die mensen zeggen dit en dat en zus en zo. Opleiding. En dan vraag ik me af, waar zijn jullie mee bezig? Willen jullie een mooie bank zelf spuren? Hmm. De Red Race. Kan je, dat helemaal niet, no. kan je dat helemaal niet schelen? Of je, hoe, als je jezelf vergelijkt met wat de buren of je vrienden of allemaal hebben maar of dat doen? dat verwijk ik mij niet nee? Nee. Heb je wel buren? Jazeker. Hm. Maar ik moet wel even zeggen. Ik moet even iets dichterop gaan zitten. Ja. Want ik wil gewoon in bed gaan liggen. O jee. Ja, het is ook ja, al tijd oh nee, om te gaan nee, slapen oh natuurlijk. Dat snap ik ook alweer, hoor. Maar we moeten dit toch nog even oplossen, hoor. Nee, mijn lichaam doet het niet meer zo goed. Nee. Dus uh, die red race gaat helemaal niet. Uh, ja, die loopt in mijn kop. En dan denk ik van... Mensen, we zuren jullie over. Maar is dat, is dat in je hoofd een beetje misgegaan... omdat je heel erg in een red race zat? Ja. Hoe, hoe zag dat eruit? Je moest ook steeds meer of meedoen of harder werken of hoger... Nee, ik heb heel veel gedaan en toen was het gewoon genoeg. Toen ging het niet meer? En toen ging het niet meer. En hoe lees je en nu? Da en dan moet je kiezen voor de werkelijke waardes van het leven. Ah. En wat zijn de werkelijke ja. waardes van het leven? Die vraag wil ik aan jou stellen. Ah. Dan kan ik aan de gang blijven. Nee, hoor. Ja. Kom maar op met je verhaal. Uh, nou, dan zit je nu met me hoor. Nee, dat wil je niet. Empathie uh, is al genoemd vanavond. Dat is belangrijke waar. Empathie, dus het vermogen om je in te leven naar andere mensen... is al genoemd door een uh, collega-luisteraar. Uh, ja. Noem, noem eens één ding wat jij dan nu belangrijk vindt. Of belangrijke. Uh, empathie is meeleven met een ander... Maar als je, zoals ik, in je eentje zit, ja. dan schouw je weg van de wereld. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat snap ik wel. En dan gaat die race helemaal niet door. Nee, maar dat, heeft, dat is dan toch prettig? Dat is toch prettig? Ook, ook niet. Oh. Want ik was altijd een heel uh, uh, ja, sociaal mens. Ja? Nooit naar nou, dat gehad hoor, dat niet. Maar als je verdikken maar anderhalf uur moet wachten totdat de huisartsenpost terugbelt, hmm. over een rot is gesproken. Oh, oh, die staat onder dat nummertje. Krijgt idee? Ja. Nee. Oh, je bent ook Luxwaard. zwaar. Um, ja. Dat, dat lijkt mij... Um... Leg jou um, eens uit. Nou, ik, ga, ik, ik was van plan om, om ook uh, de, alweer naar de volgende uh, luisteraar toe te gaan. Dat lijkt me ook wel een goed idee. Inge, goeienacht in ieder geval. Jij ook. Daar. Hoi. Paul, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Uh, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb het gesprek met meneer Braakhuis niet helemaal gevolgd. Nee. Maar in uh, al die gesprekken met mensen uit het Brusselse en aanverwant... valt mij altijd zo op, dat er komt een enorme woordenbrei... maar uh, ze, ze, ze omzeilen heel kundig uh, de vraag die gesteld wordt. Concreet de vraag, leveren we soevereiniteit in... Nou, daar komt een antwoord van 10 minuten op. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk ben je niks wijzer. En uh, die meneer omzeilt gewoon de, de, de kwestie. Natuurlijk leveren we soevereiniteit in. Anders kan die euro namelijk niet gered worden. Dat is ja. een consequentie. Dat hangt gewoon aan elkaar. Ja. En een andere dooddoende die ik iedere keer weer... in al die confrontaties met deze lieden tegenkom is... Ja, we hebben zoveel baat bij de euro. Ja. En waarom vraagt dan nooit iemand is... Zegt u dan eens even wat ons voordeel is. Nou, dat heb ik al een paar keer in een kazaloenen gevraagd hoor. Dat kan ik je verzekeren, want het onderwerp is okay, niet, niet nou, voor dan, de dan, dan, dan, ik nou, nogmaals, ik, ik, ik wil het niet op jou betrekken, helemaal niet. Nee. Maar ik, ik, ik, regelmatig bij die programma's, ook bij dat lunchprogramma van de NCV, zit, ja. zit dan ook regelmatig zo'n Brusselaar. En dan, dan blijft dat gewoon liggen. En in feite, we hebben er natuurlijk geen baat bij. Het is alleen maar werkverschaffing voor Brussel. Nou, hoe, hoe weet je nou zo zeker dat wij daar geen baat bij hebben? Bij bijvoorbeeld vrij verkeer van goederen en mensen ja. in, in Nederland. Of in, in Europa. Vrij verkeer van goederen staat en valt niet met de euro. Nee, maar dat is ook niet... Je, zegt, je hebt het over, niet over de euro, maar over Europa. De Europese Unie, heb jij t, dacht ik over. Oh, oh nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Ik heb niet gezegd dat heel Europa niet doet. Ik, ik wil het betrekken op de euro. Op de euro. Oh, de munt eenheid. De, de euro-munt. Okay. De, de, okay. de, de, de, de Monetaire Unie. Die heeft ja. ons geen voordeel gebracht... Want of we nou in, in euro's of, of in ponden of in, in gulden of in marken betalen, dat maakt in principe niet zoveel uit. Nee. Voorlopig heeft die euro ons 16 miljard gekost. Dat is de steun waar Nederland voor op draait aan Griekenland. En dat is een keihard feit. Daar kun je niet omheen. En dat, is, uh, uh, ja, ik, dat geld is weg. Ik bedoel, Er wordt ook niet meer aan meneer De Jager gevraagd. Het zou terugkomen met rente. Nou, daar ah. komt natuurlijk niks van terug. Het land kan helemaal nooit meer terug terugbetalen. Dat is nee. één grote bodemloos... Bodemloze... Dus je gaat, er vanuit dat... dat je, je gaat er vanuit dat wij uh, Griekenland moeten afschrijven, ons verlies moeten nemen? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, het geld wat wij aan Griekenland hebben uitgeleend, dat kunnen ze nooit meer terugbetalen. Het land heeft veel, veel te grote problemen waar ze nooit meer uitkomen. Ja. Dus die zien nooit... Die zien ook, laten we zeggen, al, al, als wij dat op een termijn van 50 jaar zitten, zien ze nog geen kans om eruit te nee. komen. Dat, dat past natuurlijk vooraf uit te rekenen. Maar de angst is, en dat is de weurgreep waar we met z'n allen in zitten, de angst van al die Europese politici is, ja, als er eentje omvalt, wat gebeurt er dan? En daarom wordt er maar gewoon flink wat geld ingestort in de hoop dat het, dat het dan een beetje een drijvend geval blijft. Maar het ja. is natuurlijk zinkend. Het is, uh, ja. het is tragisch genoeg, want ik heb met gewone mensen in Griekenland heel erg te doen. Ik bedoel, je zult maar een pensioen van 800 euro hebben, wat nu verlaagd is naar 500 ja. Nee, precies. Dat is niet, dat is niet leuk. Dat oh. is niet leuk. Maar goed, um, jij, ziet, jij, ziet, jij ziet daar geen heil in, afgezien van het feit dat je vindt dat de vragen niet gesteld worden. Ja. Denk jij... Ook... Nou, dat was mijn... Op ik, dat is, moet je niet op jezelf persoonlijk bekijken. Nou, nou mag het dat ook zou ik maken, best... Omdat ik het hele programma niet gehoord heb. Ja. Maar dat, is, dat mis ik wel eens een beetje. Een, een, een, een iets te makkelijke benadering waarmee dames en heren met Brussel met allerlei leuke smoesjes wegkomen, ja. dat is niet goed. En ja, ik denk er is maar één oplossing voor de euro en dat is de landen die niet kunnen voldoen aan een, aan een fatsoenlijk financieel beleid, die mogen opstappen en de rest gaat door. Oké. Okay. Uh, mag ik vragen wat jij doet als uh, professional? Wat ik als professional doe? Ja. Ik ben ex omroepmedewerker. Dat, dat meen je niet. Ja, en wat ja, deed ja, je dan precies? Huh? Wat deed je dan precies bij de omroep? Uh, nou, ik heb, uh, ik heb bij de radio gewerkt als, uh, als geluidstechnicus. Ik heb bij televisie gewerkt en uh, als laatste als uh, operationeel productieleider. Oké. Okay. Ja. En wat doe je nu? Ik geniet van mijn rust. Ik, uh, ja. ik uh, heb de pensioen op de leeftijd. Ja, en, kijk. En, en, geni en geniet je daarvan? Ja, ik geniet er heel erg van. kan het niet anders zeggen. Ja. Ja. Gelukkig. Ja. Daar ben ik erbij ja. om dat te horen, Paul. Dank je wel. En ik wens je nog okay, een goede ik ben reis de verder. Avond ja, ja, ja. Dag. Goed aan mevrouw TomTom. -Tom. Oh. Uh, Peter, goeienacht. Hoi. Hoi, hey, hallo. Je, je, ben, je, ben, je moet lachen. Ja, het is uh, Petrus en Paulus. <laughs> ja, Oké, okay, ja, die had ik nog niet bedacht. Ja, ja. Jij weet weer veel van Griekenland. Ja, ik weet heel veel van Griekenland. Ik heb uh, een korte uh, notie bij de vorige twee bellers. Ja. De vorige Paul had uh, voor 80% gelijk. Uh, dat Brussel minder moet doen. Uh, die mevrouw daarvoor die jou de vraag stelde... waarom mensen niet terugbelden. Ja. Ik denk dat het zal lukken als ze minder zal drinken als ze belt. Ja, <laughs> ja, jij zegt het. Ja. Over Griekenland. Jongens, laten we nou eens stoppen met, uh, om ons heen te slaan en te kijken. Kijken we eerst eens naar Brussel. Naar het centrum van alle kwaad. Wat gebeurt daar? Griekenland kon een uh, jaar of vier geleden in de problemen. Let wel, Griekenland kwam in de problemen door de oorlogen rondom Griekenland. Mm. Je moet Griekenland zien als een soort eiland buiten de Europese Unie. Waar kwam alle rotzooi vandaan? Afghanistan, Irak, Iran... Turkije, waar gingen ze naartoe? Naar Griekenland. Hmm. Griekenland heeft jarenlang Europa beschermd tegen illegale uh, ja, asielzoekers, noem maar op. de over... ja. ja okay. Daar werd nooit iets over gezegd. Uh, dat heeft Griekenland miljarden gekost. Op dit moment zit Griekenland in een dip. Ja, dat klopt. Maar hoe komt dat? Weet u wat een liter benzine in Griekenland kost van het vorig jaar naar nu toe? Geen idee, nee. 2,10 euro. Tien. Hmm. Betaal jij eens 2,10 euro voor je autootje... als jij 900 euro in de maand verdient en je moet je familie onderhouden. Mm. Afgezien van het feit dat Griekenland 10 miljoen geregistreerde inwoners heeft... zijn er van die geregistreerde inwoners 1 miljoen werkeloos. Laten we ervan uitgaan dat er in totaal 5 miljoen werken. 1 miljoen werkeloos. Dan zijn er van die overige 4 miljoen nog eens 10 tot 15 procent illegale werknemers... ...die met zwart, kopen, of met zwart verkopen van cd's en noem maar op allerlei uh, hand- en spandiensten Griekenland overweldigen. Terwijl Amerika gaat lustig verder met oorlogzaaien. ...want Irak en, uh, Irak en Afghanistan is al voorbij, nu hebben ze Iran op de keper. Zolang het daar zo is, zal Griekenland er nooit bovenop komen en blijft die euro instabiel. En dat is precies wat Amerika wil. Brussel... ...gooit ook nog eens een keer olie op het vuur. Waarom? Kan hun dan wel interesseren? Griekenland heeft het slecht gedaan. Weet je wat? Je hebt niet betaald... ...dus mag je nu nog eens een keer zoveel procent meer betalen. Dat kan toch niet? Dat gaat hier in Nederland toch ook mis... ...met mensen die in een uh, ja, sociale uh, situatie terechtkomen... ...waarin ze niet meer kunnen betalen... Ja. ...en dat dan deurwaarders voor een bedrag van 100, gulden, of 100 euro... sorry, ...ineens 500 euro verlangen... ...omdat iedereen eraan mee moet verdienen... Ja. Waar zijn we toch in godsnaam mee bezig? Maar wij, die vraag is van, wat zouden we dan, hoe zouden we dat moeten doen? Hoe zouden wij nu met Griekenland om moeten gaan? Nou, in eerste instantie al die boetes kwijtgelden. In tweede instantie, er is een grens met de Oriënt. Wij zijn de Occident, Griekenland is de Oriënt. Vergeet alsjeblieft de landen zoals Macedonië en Albanië niet. Ja, die daar nog voor liggen. Juist, yes. zorg daar voor een fatsoenlijke grensbewaking. Kijk eens in Griekenland. In Griekenland het is ook absurd. In Griekenland krijgen de mensen subsidie op windmolens. Maar oh. geen subsidie op zonne-energie. Hmm. Is dat niet absurd? Ja. Een, een land dat 80% per jaar zon heeft, ja. krijgt wel windmolensubsidie. Uh, Hoe komt dat? Maar, is, dat euro, is dat door de Europese dat is, subsidie -regening. Dat is de Europese Unie. De, Let wel, dezelfde Europese Unie die uh, zes keer per jaar voor 200 miljoen... Verhuist van Brussel naar Straatsburg en hmm. terug. Ja, ik ja. weet niet wat ze dan verhuizen, maar ik heb zo'n carrooi nog nooit gezien. Maar dat gebeurt dus wel, hè? Opschrift. Ja. Dus we verdelen het onder de armen. Maar dan zijn dat wel de armen, de ledematen. En. Um... Maar goed, van Griekenland zeggen ze dat dat wel land wel ingrijpt moet hervormen. Willen ze... dat, dat, dat is zeker wat er moet dat, gebeuren. Dat, dat vind je wel. Dat vind, je... dat vind ik wel. Maar wat gaat er gebeuren? Je hebt, je hebt in Griekenland heb je nu een, een, een politieke partij, de Morgendouw. Uh, nou, 1936 was er niks bij. Hmm. Dat is een uh, partij die zijn zo extreem rechts... En die winnen zieltjes op dit moment onder de Griekse bevolking... ...door bijvoorbeeld de armere mensen onder de armen te grijpen. Uh, nee. Ze delen brood uit, ze delen eten uit, ze tanken de wagen vol. Maar het, het, het spel is daarmee niet afgelopen, want het wordt gedocumenteerd. Maar het zijn wel mensen die dus een Hitlergroet brengen als hun uh, voorzitter naar binnen komt. Nee. En dat is wat je door dit soort situaties naar boven brengt. Nee. Uh, hoe komt het dat jij, Peter, zoveel uh, weet van Griekenland? Ja, nou, ik, ik doe ontzettend veel met Griekenland. Uh, als zakenman ook? Of als, als ja, vokaal. ja, ook, ook zakelijk. En ik spreek de taal, ik lees de taal. Uh, ik ben ook heel veel in Griekenland uh, uh, onderweg. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, het is een prachtig land. En het is rustig sowieso als het allemaal beweerd wordt. Er werd beweerd dat Grieken met 50 naar pensioen gingen. Ja. Dat is niet waar. De Grieken laten zich rond hun vijftigste een gedeelte van het pensioen uitbetalen... zodat ze hun trouwende kinderen een gift kunnen geven voor een huis. Dat is wat de Grieken doen. Maar er wordt direct van gezegd, Grieken gaan met vijftig met pensioen. Let wel, Griekenland is nog steeds een heel moeilijk en, ja, laten we zeggen, enigszins corrupt land... waar ook niks zonder envelop gaat. Maar je bent er wel voor om de Griekenland tegen een flinke prijs, uh, bij de Unie te, te Ja, natuurlijk. Te, maar we moeten behouden. Nederland niet gaan bestraffen... want dan wordt het gewoon kunstmatig arm gehouden. Ja. Het is toch gewoon absurd dat als iemand niet kan betalen... door wat voor reden dan ook... denk eraan, jij kunt dadelijk in je auto stappen naar een ongeluk ongelukrijk... en volgende week je rekeningen niet moet uh, betalen... Ja. En dan komt er een deurwaarder die zegt... ja, maar omdat ik ermee bezig ben... moet je nu ineens vier of vijf ja. keer meer betalen. Want zo wordt het wel kunstmatig omlaag okay. gehouden. Okay. En dat is wat er gebeurt. Nou, Met, dat is een dus... goed pleidooi, Peter. Omdat het is, ja. uh, te heroverwegen in ieder geval het beeld bij te stellen. Dankjewel, ja, ik dank je wel. Maar ik, mag ja? ik er dan nog één ding op zeggen? Ja, ja, ja, omdat, uh, jullie hadden het nog over het roken. Ja. In Griekenland is er wel een heel mooi, heel mooi systeem gekopen, uh, gekomen op het rookverbod. Namelijk? Nou, daar hebben ze het even- aan oneven systeem. En het even-oneven systeem zegt dat ze de ene dag in de grote plaatsen... op de evennummers van cafés rondom een pleintje of zo mogen roken. <lacht> En de volgende dag op de oneven nummers. Met als gevolg dat er een fluctuatie van mensen komt... die dus normaal in een één café niet komen, komen wel in een ander café. <laughs> dat is een goed, zeg. Oh, dat vind ik wel... weer. niet aan de inventiteit uh, <laughs> nee, uh, <laughs> nee, van de Grieken, dus uh, Ivrica, Eureka. Een, enorm flexibele oplossing. <laughs> hey, dat is een goed verhaal, dank je wel in ieder geval. Goeienacht. Goeien dag. Kan ik kan niet meteen. Timo, goeienacht. Ja, ja goeienacht Lex, met Timo. Hallo. Hallo. Hoi. Nou, je vroeg over Europa en je vroeg over de red race. Ja. ja. Ik heb voor allebei wat opgeschreven, maar ik, ik wou in ieder geval zeggen dat een te grote schuld wel volgens mij een bron van honger is. Als je zeg maar te veel moet aflossen en afbetalen, ja. dat geldt voor iedereen. Wat, denk dus, ik je, ja, dus je vindt dat er in Europa een te grote schuld is? Hm. Nou, ik denk gewoon in het algemeen van als je te veel schuld hebt, zeg maar, is dat een bron van honger. Want ga je bezuinigen op dingen die je eigenlijk echt nodig hebt? Hmm. En als je te veel honger hebt, dan is dat een bron van, ja, geweld. Hmm. Oké. Okay. Denk ik, maar goed. Maar ja, ik denk waar, waar, waar heb je het meest behoefte aan? Aan Europa of aan de Red Race? Nou, we hebben het meer, nu meer over, de, over Europa weer. Dus misschien ja. moet je daar maar even op doorgaan. Nou, ik vind het op zich, ja, het is jammer dat het allemaal door crisisomstandigheden komt. Ja. Maar ik vind het wel heel prettig, zeg maar, dat uh, journalistieke zoeklicht of zonlicht, of hoe je het ook wil noemen, dat dat momenteel op de Europese lidstaten ligt. Omdat je zo wel, zeg maar, als je gewoon alleen maar de massmedia volgt, de, ja. de media volgt, dat je wel een beter beeld krijgt van wat Europa eigenlijk is en waar het uit bestaat. En wat, wat, hoe zie je dat dan? Wat heb je dan ontdekt door die aandacht voor Europa de laatste tijd? Nou, bijvoorbeeld dat zeg maar democratie eindig is, bijvoorbeeld. Vind je dat? Ja. Waarom dan? Nou, bijvoorbeeld als je naar Italië kijkt, zeg maar. Als je de, als ja. puur de wil van het volk zou volgen, zou Berlusconi nog steeds aan de macht zijn. Maar door de politieke constellatie was hij niet bij macht om door te pakken. Ja. Dus ja, als het dan puntje bij paaltje komt... dan is er een president, zeg maar, die als staatshoofd fungeert, die dan iemand neerzet en daarmee ook zijn koppel... de guillotine wijze van spreken... om oordeel op zaken te En Dan moet je maar afwachten hoe dat mm. valt bij het volk. Mm. Maar tot de het moet wel om toe te zijn, want het wordt vooralsnog wel geaccepteerd. Mm. Maar ja, dat soort, dat soort berichtgeving, zeg maar, zou je niet krijgen als het goed ging. En ja, als het, zolang het goed gaat, zeg maar, plukt iedereen de vruchten. Maar pas als het fout gaat, zeg maar... Lijkt uit welk hout zo'n ja. Unie gesneden is. Ja. Denk jij dat die levensvatbaar is, die Unie? Zou je dat willen? Nou ja, het is wel zo dat zeg maar, de financiële markten... Uh, vooralsnog de enige disciplinerende factor zijn, denk ik. Naar landen toe. Maar in hoeverre de bevolkingen in staat zijn om... Uh, mentaliteit aan te passen, zeg maar, naar een soort van gemiddelde toe. Ja. Kijk, ze zijn natuurlijk begonnen met een economische unie en met een monetaire unie. En ze hebben de politieke unie, waar ze toen het tijd met Kool en die anderen, ik weet niet precies, dus ik ben niet helemaal op de hoogte. Maar de hebben ze ja, bewust laten liggen, omdat ze er gewoon niet toe in staat waren. Ja. En in feite zijn we die politieke unie nu aan het bouwen... gewoon ja. door proefonderwindelijk te kijken waar de grenzen liggen. We zijn eigenlijk nog steeds niet ver genoeg. Dat is eigenlijk dicht. Nee, maar Europa is gewoon nu bezig om intern uh, orde op zaken te stellen... zodat ze zeg maar ja. door een politiek draagvlak te verkennen, als het ware. Want ja, dus dan het... kan Europa naar buiten als een eenheid treden... om in het mondiale toneel als een speler op te treden. En dan denk ik, ja, dan wordt het mondiale toneel... ook heel wat overzichtelijker. Ja. En dan ben je misschien ook wel in staat... om mondiale problemen op te lossen. Want heel veel problemen zijn alleen maar mondiaal ja, op te lossen. precies. Langzamerhand is dat uh, echt... dat is ook het antwoord, een van de antwoorden op... wat volgens mij Paul zei van... wat hebben we eigenlijk aan de Unie? Nou ja, Hij had het over de euro dan misschien maar als Unie... Uh, ben je alleen, maar, alleen maar als Unie ben je in staat om sommige problemen... die zo uh, groot zijn nog op te lossen. Maar goed, Timo, ja, je, je ziet goed, positieve goed, kanten goed. aan Europa. Dus daar dank ik je hartelijk voor. En ik wens je nog een goede nacht. Ja, ook leuk. Ja? Dag. Hoi. Joop, goede nacht. Goede nacht. Hallo. Hallo, ben je hoger opgeleid? Ik ben, ik ben uh, hoger opgeleid, ja. Is dat oh, erg? Oh, mooi. Ja. En denk jij wel? Dat weet ik niet. Dat denk ik Want wel. kijk... Uh, ik denk wel dat de, de verzuring, of het nou over rad, Red Race gaat of over Europa. Ja. Uh, er, is, er is iets uh, veranderd uh, sinds twintig jaar, uh, denk ik zo wat. Dat, uh, nu merk je gewoon dat er heel veel hoger opgeleiden eigenlijk helemaal niet uh, hun ding kunnen doen. Bankiers of mensen die bij een wooncoöperatie werken. Of mensen die in het ziekenhuis aan de top zitten. Uh, zelfs in de politiek. Uh, en, en dat was twintig jaar geleden maakte je daar helemaal geen zorgen over. Je ging gewoon naar de bank en dat was de bank. En die deed gewoon wat ze moesten doen. Maar ik denk dat er een soort verzuring is opgetreden. Omdat er uh, heel veel in de media... Uh, is uh, bekend is over mensen die hoog opgeleid zijn en foute dingen doen. Ik heb, ik heb eigenlijk niet zo'n goed idee waar je nu waar je nu naartoe wilt, waar je het over hebt. Ik, weet eigenlijk, ik, nou, weet, ik snap het eigenlijk niet zo goed. Nou, de grote lijn is dan uh, zeg maar de politiek. We, zitten, we gaan allemaal in een soort zwart gat, uh, wat Europa heet, wat de euro heet, en gaan we, daar stomen we naartoe. En de PVV is de enige die zegt: van... Wacht even, kunnen we nog iets uh, corrigeren? Kunnen we nog terug ja. of zo? En, en, en dat zijn allemaal hoogopgeleide mensen. En we, we horen miljarden, miljarden, miljarden. Twintig uh, jaar geleden hoorde je alleen maar het woord miljard als het over de sterrenhemel ging. Ja. Maar waarom denk je dat slecht opgeleide, hoogopgeleide mensen niet deugen? Ja, het is een tijdsbeeld. Je hoort alleen nog maar uh, over mensen die de boel verzaken, zeg maar. En jij, uh, denkt dat dat wa jij, denkt dat, jij denkt dat het waar is wat je om je heen hoort voortdurend? Waarom? waarom... Ah, nee, het is natuurlijk niet uh, zwart-wit, uh, want uh, 90% deugt. Oh. Maar, uh, wa want ja, Gelukkig. Uh, het land moet toch geleid worden. Ik schrok maar... al een beetje. Ik dacht van, ja, je bent echt wel heel pessimistisch. Maar ik snap het ook niet. Waarom zouden hoogopgeleide mensen nou niet deugen, die 10% daarvan? Waarom is dat nou zo? Dus het is het gewoon maar een praatje? Nou ja, goed. Maar kijk, als je dan aan de top zit en je doet slechte dingen, dan kan het ook wel heel erg dramatisch fout gaan. Ja. Kijk, als je een bouwvakker bent en je belooft een stoep aan te leggen en die kom je gewoon niet aanleggen, ja, oké, okay, dat is dan dramatisch ja. voor één persoon. Ja. Maar als je aan de top zit en je doet iets fout, nou ja, je snapt het wel. Ik snap het wel. Dus, ja. dus ik, ja, goed. Uh, ik denk dat daar een deel van de verzuring toch wel heel okay. erg... Uh... Ja, daar kan me iets bij voorstellen. En hou je van Europa? Nou, het concept is uh, totaal belachelijk. Want kijk, uh, onze landen zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus er is geen concurrentie meer mogelijk. En, en als een land omvalt, vallen we allemaal als bergenbeklimmers die aan een keten zitten. Zo zie jij Europa, ja. Ja, of je moet zorgen dat je dus zo goed uh, gezekerd bent, dat, uh, dat ook niet een van die klimmers, een van die landen kan omvallen. Ja, dat je, dat denk, je dus elkaar, dat je elkaar redt. Want dat is het idee van die bergbeklimmers. Die elkaar zekeren. Uh, ja, China, uh, China heeft al het geld van Amerika. En die kunnen gewoon spelen met uh, landen als, uh, als kleine landen van Europa. Dus ja, goed. Uh, dan moet echt een soort uh, nou ja. Het is allemaal te open. Het is onzeker. Ja. En, uh, ik, ja. ik ben benieuwd ja. naar de uitkomst. Nou, ja, goed. Mag ik één vraag? Wat, wat, werk je? Uh, momenteel niet, nee. Ja. En wat voor soort werk zou je willen doen? Uh, ja, kijk. Als je een uitkering hebt, dan val je mensen lastig... omdat andere mensen voor je moeten werken. Ja. Dus... Uh, dus er zouden eigenlijk een soort van vrijplaatsen moeten zijn. Uh, waar je zou kunnen wonen. Uh, bijvoorbeeld, mensen houden van landbouw of zo. of van. Uh, ja, nou, recreatie. noem, noem maar een aantal uh, ja? richtingen op. En dan, en dan heb je keuze. Maar nu zitten heel veel mensen in de uitkering gewoon op een flatje. Of, of in een eigen huisje tv te kijken. en die hebben helemaal geen binding en helemaal geen toegevoegde waarde. Jij ook niet. En nou, zo heb ik het wel even gevoeld. Um, ja. En uh, als je dan met andere mensen in aanraking komt met dezelfde... voor mijn part, ik noem maar iets op, uh, zonnecel of zo. Ik ben ge geïnteresseerd in nieuwe energie. Ja. Nou, stel voor dat je daar... Uh, ja, dat... dat nou, oké, okay, dit is misschien een beetje ver van de, ja. van de werkelijkheid... Maar uh, dat, dat zouden bepaalde vrijplaatsen moeten zijn uh, in, voor, om te kunnen wonen en dan toch je geld te verdienen op de een of andere manier om mee te helpen met een boer of zo. Ja, dat lijkt, mij, dat lijkt mij veel meer op de basis van bijvoorbeeld ruilhandel klinkt het bijna. Ja, nu is er één mogelijkheid. Je gaat gewoon naar het uitzendbureau of je gaat werk zoeken ja. en dan ga je weer naar je eigen huis en dat is het. Er is weinig fantasie op dat vlak. Ja. Jij, zou, jij zou daar veel meer vrijheid in willen, veel meer mogelijkheden kunnen bedenken, fantasievolle. Als ik zou weten dat, uh, dat er bijvoorbeeld in, in, in Friesland uh, een plek zou zijn waar heel veel met recreatie zou gebeuren... en uh, dan ja. kan ik een kamer huren en dan, dan, dan, dan, daar zijn mogelijkheden, dan zou ik daarheen gaan. Ja. mooi. Waar zit je nu? <laughs> ja, ik woon toevallig nou wel in Friesland, ah. oké. Okay. Ja. Maar, oké, okay, nou, ik... Ja, ja. ik oké, okay. verzinnen ik we een andere provincie. Goed. Ja, maar het, het verhaal is duidelijk en dat is mooi. Joop, ik, uh, dank je wel en ik wens je nog een goede nacht. Fijn uitzending, ja. ja? dag. Heel goed. Uh, nacht. met wie spreek ik? Hoi, je spreekt met Paul. Pachtig Paul, hallo. Hoi, de andere Paul, want ik heb net ook uh, nog een... Uh... Voorranger van mij, die heet ook Paul ja, ja, die was nogal uh, sceptisch over Europa en de euro. Met name de euro. Ja, nou, dat... dat kost geld en het levert niks op, dat idee. Nou, dan heb ik uh, een ander uh, verhaal. Ik heb op een gegeven moment uh, zoiets van: ik hoor, het, uh, uh, ik hoor het nieuws. En dan denk ik bij mezelf: van ja, jongens, waarom zijn we allemaal zo negatief? Waarom kunnen we niet eens een keer uh, eraan denken? De positieve dingen. Ja. Want ik ben zelf een positief ingesteld mens. en... Mooi. Ja, de mensen zijn zo negatief. En tuurlijk, de verhalen uh, die ik over Griekenland hoor en als je, in de, als je uh, een uitkering hebt en dat je net je ontslag hebt gekregen, dat begrijp ik allemaal heel erg goed. Maar, we moeten niet vergeten, als ik uh, op vakantie wil, ik ben een van de gelukkigen die nog op vakantie kan, mm. dan denk ik ook bij mezelf, ja, ik kan zo naar, naar Spanje rijden, ik kan zo in de... ...in de auto of in de bus of in de trein stappen en ik kan er naartoe. Ja. Maar dat is, ook, dat is ook Europa. vrijheid dus. Vrij, ja, de vrijheid. En um, waarom wordt er zo de nadruk opgelegd op het negatieve? Waarom wordt er niet eens een keer een bericht gegeven over het positieve? Hmm. En zouden, Want, wie moeten dat doen? De... Ja, dan ook de parlementariërs. Dus ook de mensen in Den Haag. Ja. Ook de mensen die daar in, uh, in Brussel zitten. Ja. Maar een van jouw uh, eerdere gasten, die zei terecht, dat begrijp ik ook niet. Waarom moet er iedere keer verhuisd worden van Brussel naar Straatsburg? Ja, ja leg, dat, je, dat kan een parlementariër daar kan hij een uur over praten. Maar hij kan het mij niet uitgelegd krijgen hoor, nee. echt niet. Want ik heb zoiets van, waarom moet dat? Terwijl dat Griekenland omvalt, Spanje staat op het randje. Dan denk ik bij mezelf, jongens, steek dat geld dan... Daar ook in. Dat zou ook wel een, een, een positieve daad zijn, overigens. Maar je, um, je, je hebt nog de mogelijkheid zeg je, om op vakantie te gaan. Je hebt werk, neem ik aan. Ja, ja, ja. Ik, zit op dit moment, ik ben op dit moment al het werk, ja. Uh, dus, uh, ben je nou, door al die perikelen van binnen Europa, ben je bang dat, dat het dan misgaat? Want uh, je, je kan zeggen, oké, okay, je moet positief zijn hè, de, als het gaat om Europa, maar. Kijk, het is het, dat, dat Spanje het moeilijk heeft, is ook een, een feit. En van Griekenland weten we dat natuurlijk al veel langer. Dus... Ja, het zijn inderdaad. Wel. In het, kijk, in dit soort verhalen... Um, tuurlijk, iedereen komt op voor zijn eigen, voor, voor, zijn, voor zichzelf. Ja. Duitsland komt op voor zichzelf. Frankrijk komt op voor zichzelf. Nederland komt ook op voor zichzelf. En uh, de solidariteit, die zijn we een beetje uit het oog aan het verliezen. Hmm. En in in dan, Europees verband zelfs bedoel je ja, dat? Ja, in, Euro in Europees verband, ja. En dan denk ik bij mezelf van, ja jongens, uh, we moeten een dag met z'n allen doen. En wat die vorige spreker ook al zei, en waar jij over die bergen beklimmer, oh. dan denk ik ook, Ja, zo zit het inderdaad in elkaar. We zijn verweven voor, met, met elkaar. Ja. En dan kunnen we allemaal heel moeilijk gaan lopen doen. Maar wat, be wat bereik je ermee? Ja. Dat, dat mensen alleen maar uh, ongelukkiger worden? Ja. Tuurlijk, als je uh, geen geld hebt, ja, dan voel je je een stuk ongelukkiger. En je had het in uh, op een eerder tijdstip over die red race. Nou, daar uh, hou ik mezelf helemaal niet mee bezig. Want het interesseert mij helemaal niet of dat het gras groener is bij mijn nee. buurman. Want. Ja, is het, is het gras niet groener bij dan, je buurman? Is het Is het gras niet groener bij je buurman? Nee, want je hebt geen gras. Dus, uh, nee, nee, nee maar, niet, nee, maar dat is... Ja, je kunt jezelf ook aantrekken. Of dat, je daar, ja. of dat je daarin meegaat, ja of nee. En jij doet het gewoon niet. Nee, ik doe het gewoon niet. Maar de, de, de, de, de meeste mensen doen het wel. Want dat is ja. namelijk de oorzaak van die redrace. Dat we niet onder willen doen voor de buurman. Dat is het hele mechanisme. Ja, dan zou ik toch eens een keer een gesprek willen voeren met die mensen. En dan gewoon de vraag van, waarom doe je dat? Waarom kun jij niet... Uitstaan dat je buurman een grotere auto rijdt, dat het gras groener is. Ja, als jij... Uh, kijk, ik ben tevreden met wat ik heb. En dat heb ik van één iemand geleerd, en dat is van mijn vader. ben tevreden met wat je hebt. Hm. Waarom moeten mensen altijd meer hebben als een ander? Ja, nou waarom eigenlijk? Waarom? Ja, inderdaad. Waarom dat is dat? Een vraag dat? die iedereen voor zichzelf zou moeten stellen. Hm. Waarom moet ik een grotere auto rijden als omdat je dan beter bent dan, dan, dan, dan ik. Dus waarom ben ik dan beter? Nou, dat, dat, dat, ik neem aan dat dat de associatie is. Dat je het ja, beter gedaan dat hebt. Op... Dat je... Ja, en ik denk dat ook een stuk uh, reclame... dat daar ook in, mee, uh, ja. in meespeelt. Op, uh, ik heb nu een, um, als een... voorbeeld, ik heb een laptop die is drie jaar oud. Die doet het perfect. Hij doet precies wat ik wil. Dus waarom zou ik een nieuwe kopen? Ja, geen enkele reden omdat voor. Het, omdat het moet van die fabrikant? Nee. <laughs> Want die fabrikant die steekt het geld in zijn zak en die gaat er een uh, groter huis voor kopen. En dat doe ik. En daar doe ik niet aan mee. Ja. Even uh, een klein voorbeeldje in de supermarkt. Er staan, uh, staan twee wasmiddelen. op. Eentje van 5 euro en eentje van, uh, van 2 euro. En ze wassen allebei even goed. Waarom zou ik dan die van 5 euro kopen? Omdat dat toevallig een a is. Ja. Nee. nee, dat is op een gegeven moment wat mensen voor zichzelf. En dat moet iedereen voor zichzelf weten, daar eens over na moet denken. Want ja. op het moment dat jij dat aanmerk koopt, dan uh, spolver je alleen maar de aandeelhouder van dat bedrijf. Want die aandeelhouder die verwacht alleen maar van dat bedrijf om meer winst. En dat is op een gegeven moment ook iets waar je over na kunt, kunt denken. Ja, dat is, dat, schijnt, dat, is, dat is een van de... ...aspecten die in ons economisch systeem een belangrijke rol spelen, de, ...de rol van de aandeelhouders. Ja, dat ja, dat, dat, dat wordt me wel steeds duidelijker. En dat je ja. daar allerlei vragen bij kunt stellen. Doe jij dat ook? Ja, zeker. Waarom, als ik op een gegeven moment... Uh, ik heb iets nieuws nodig. Een, uh, uh, waarom zou ik er dan niet over nadenken... van ...als ik uh, product A koop of product B? Product B is uh, duurzaam uh, gemaakt... Hmm. Dus met uh, oog voor het milieu, ook voor uh, allerlei andere zaken. Of product uh, B, waar ik de, de zak van de, van, de, van de aandeelhouder mee sponsor. Van ja. weet ik wel welk product ik koop. Dan koop ik product A. Dat, dat natuurlijk, ja. Want dat is op een gegeven moment, ik ben er. Kijk, ik moet hard werken voor mijn geld. Zoals iedereen die werk heeft, uh, voor zijn eigen geld werkt. Dus waarom zou ik uh, een aandeelhouder sponsoren? Ja. Ja. En ja, dat denk ik bij mezelf, want ja, die aandeelhouder, die zal het worst wezen. Die wil alleen maar op het eind van het jaar, wil je alleen maar meer. Het jaar erop, wil die alleen maar meer. Als je op een gegeven moment uh, als bedrijf zijnde niet genoeg winst maakt, nou, dan, gaat het, dan beginnen de aandeelhouders ja. uh, van de toren te blazen. Want dan moeten de bestuurders weg, dan doe je het niet goed en, Noem het, noem het maar allemaal maar op. Ja, ja dit is, dit is, volgens mij is, eigenlijk zeg je dat alle consumenten zouden eens beter moeten nadenken over de rol van de aandeelhouders in het algemeen. Want daar, in het algemeen, ja, inderdaad. Ja, oh ja dat, is een, dat is een hele goede suggestie. En misschien want dat, moet, misschien ja, want dat is op een gegeven moment ook. Um, bij heel die grote bedrijven zijn van die hedge die hedgefuncties. En ja, ik heb daar gewoon door, dat ik s'nachts werk, heb ik daar heel veel tijd voor om naar de radio te luisteren en... Daar mijn eigen mening over te gaan, uh, gaan vormen. Heel goed. En dan heb ik het mooie programma van jullie om daar eens uh, te, te reageren. <laughs> ja, maar, moet... ja, maar het is wel op een gegeven moment dat mensen zich gewoon eens even af moeten vragen: van, ja, waarom koop ik product A? Ja. Maar ja, we, we, we dwalen af. We gaan het over Europa. Nou, we, het, we, we, we zijn. We, volgens mij hebben we het punt wel uh, gemaakt, uh, Paul. Dus ik zou zeggen, ga, ga je uh, een nacht lekker vervolgen? Ja, dankjewel. Doe het goed. Ja, dat... En we uh, ja, spreken ja, uit... elkaar. Heel goed, fijn Dankjewel. Hey, hey. Oké, okay, hoi. Dag. Want het is alweer, uh, we hebben volgens mij nog helemaal geen muziek uh, gehad. Nou, zullen we een muziekje doen? Ja, we, ah, we doen een muziekje. Ja, gezellig. Vind je ook dat dit zo lekker oud klinkt? Een beetje van, uh, van vroeger. Nou, het is van Chris Berry, Love Trip. Maar het is een Nederlandse singer-songwriter, oftewel Christel de Haak. En dit is van april 2012. Dus het is helemaal niet oud. Het is oud gemaakt. Het klinkt of uit liefde voor wat vroeger gemaakt werd. En dat vind ik eigenlijk ook een hele mooie reden. Nou, de laatste vijf minuten zijn aangebroken. Rien, Goedenacht. Goeienacht. Gaan we positief afsluiten of negatief? Wat... Nou, uh, ik, wat mij betreft positief. Ik ben, uh, ik ben het in grote lijnen wel eens met de vorige spreker. Ja. Ik, ik hoor een, uh, een flinke echo op de lijn, moet ja, ik bah. zeggen. Ja, dat is omdat... dan Staat er de radio bij jou aan? Nee hoor, die nee. staat als het goed is af. Dat wil of... dat, dat we nog wel eens even helpen. Ja. Ehm... Uh, um... Maar ja, dat praat een beetje lastig. Ja, maar uh, ja. nee, ik ben het in grote lijnen eens met de vorige spreker dat we, ik denk, een beetje aan het slachtoffer uh, aan het worden zijn van ons eigen succes. Ja, hoe maar, zie je dat precies? Uh, nou, ik denk dat we een beetje aan de grenzen van de consumptiemaatschappij zijn aangebroken. Ja. Uh, uh, ik, ik spreek zelf vanuit een, uh, althans in financieel opzicht, uh, vanuit een zeer gunstige situatie dat ik me... Uh, uh, ja, dat ik mezelf heb, heel erg heb ingehouden en niet heb uh, het maximale uh, uitgegeven wat ik uh, had gekund. En uh, dat ik tevreden was met vrijheid in plaats van met, uh, met materiële zaken. Uh, wat je, want hoe zit je nu? Werk je nu? Of werk je nog? Of? Nou, ik werk helaas niet meer omdat ik uh, twee jaar terug een uh, tragisch ongeval heb gehad met een mountainbike. Uh, Echt waar? Echt waar? Wat gebeurde uh, er dan? Ja, we gingen met de stel vrienden in Oostenrijk uh, fietsen. Dat deden we jaarlijks. En uh, toen ben ik van een uh, klein plateautje afgevallen, ongeveer 70 centimeter hoog. Daarbij ben ik maar op mijn hoofd geland. Kijk. En uh, daar heb ik een dwarsleerje opgelopen. dat ah, was gruwelijk. Dat is gruwelijk en, is gruwelijk. en uh, de gevolgen daarvan uh, ervaar ik nog elke dag. De uh, ironie wil dat uh, vanmorgen de jongens zijn vertrokken weer naar Oostenrijk... voor uh, hetzelfde jaarlijkse evenement. Ja, in dit en, keer. Uh, ja, je kunt niet mee. Je hoort er niet meer bij. Maar, uh, Zo, dat is echt naar, zeg. Ja, dat is naar. Uh, en, maar ik moet zeggen dat ik uh, onder andere met een van die vrienden... vroeger al uh, ooit eens op een berg stond... en dat we de zaak eens overzagen uh, over en uh, vaststelden dat we... Enorm uh, goed hadden. Hm. Uh, ja, dat, dat die dingen die echt belangrijk waren, dat we die ook op de juiste waarde schatten. En dat we niet per se materieel gezien uh, meer hoefden. En dat is natuurlijk heel makkelijk praten als je, als je uh, een heleboel dingen wel kunt voorlopen waar andere mensen alleen maar over kunnen dromen. Ja. Maar, maar, uh, he, want, want jij dacht dat al voordat je dat ongeluk uh, had? Nee, zo ja, muziek... nou, zoals ik al zei, ik, ik was niet uh, zozeer gebrand om met duurdere dingen aan te schaffen of ja. om uh, uh, in een nog groter huis te wonen of een nog uh, dikkere auto te rijden. Uh, ik, ik kon bij wijze van spreken uh, een dikke Mercedes kopen, maar ik reed in een oude uh, afgetrapte Opel <laughs> van, van 600 euro. Ik was daar helemaal happy mee, want ik hoefde nergens naar te kijken. Krassen, deuken, het interesseerde me niet. Nee. En wat deed je dan wel met je geld? Ik kocht voornamelijk vrijheid. Ik uh, had een, wel een mooie camper. En uh, ik ben met mijn vriendin nog een jaar naar Australië geweest... waar ik zelf daarvoor tien jaar heb gewoond. Hmm. Ah ja. En dan ging je uh, gewoon rondreizen, rondtrekken. Ja. ja, ik wacht daar een campertje en uh, we doken in dat ding en we reden een jaar rond. Zo. En uh, ik werd uh, s'avonds wakker in het midden in de natuur. En uh, s'avonds dan uh, trok we een flesje wijn open bij een kampvuurtje in een national park of zo. En de hele wereld was van ons. Hm. En, en is uh, dat dan ook het gelukkigste jaar van je leven geweest? Nou, ik deed dat al vaker, moet ik zeggen. Ik. Uh, ja, ook in die tien jaar dat ik in Australië heb gewoond... ging ik ook uh, vaak met een, met een campertje rond. En dan deed ik weer zo'n een maand of negen niks. En dan deed ik weer zo'n een half jaar uh, niks. En daarvoor uh, werkte ik uh, een, een tijd lang keihard. Ja. En, ja. Uh, Goh. Ja, dat was mijn lust in mijn leven. En dat, daar genoot ik van. En dat was niet zozeer uh, gestoeld op uh, materiële zaken die je moest verwerven. Maar op... Uh, de vrijheid die daarmee samen kon, hij. Vrijheid is misschien wel het allerhoogste goed. En daar moet je ook iets voor willen betalen. Ik, ja. eh, ik vind het wel erg mooi dat, om dat te horen. Niet het verhaal van je ongeluk, maar volgens mij sla je ja. er wel op een goede manier doorheen, Rien. Ik dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. En ik wens je nog een goede nacht. Dankjewel, dag. Want de uitzending gaat door op deze zin. Tot zo. Ik ben ook wel eens bang.